Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Minister Plasterk onderzoekt elektronisch stemmen. Steeds meer vrachtwagens beroofd. En Egyptische verkiezingen opgeschort. Minister Plasterk stelt de commissie in... om te kijken of het elektronisch stemmen opnieuw kan worden ingevoerd. Sinds 2007 is het gebruik van stemcomputers in Nederland verboden... omdat de machines niet goed beveiligd zouden zijn... Plasserijk zei in de Tweede Kamer dat er sindsdien nieuwe technische mogelijkheden zijn. Inderdaad wordt van vele kanten gezegd is dat niet nu uh, niet meer helemaal van deze tijd. dat Terwijl we proberen naar een papierloze overheid toe te werken. Het stemmen nog steeds gebeurt met die formulieren en zo'n potlood. En dan moet dat weer in een doos worden gedaan in een bus en geteld en geherteld. Kan dat nou niet anders? De PvdA wil dat basisscholen meer informatie gaan vrijgeven... zodat ouders makkelijker een school kunnen uitzoeken voor hun kind. Dat zegt PvdA-kamerlid Ipma... naar aanleiding van het besluit van staatssecretaris Dekker... om de CITO-scores openbaar te maken. Ze wil dat Dekker met een systeem komt... waardoor scholen niet alleen vergeleken kunnen worden... op basis van de CITO-scores, maar ook op andere terreinen. Ze vreest dat ouders in de openbare CITO-scores... een soort ranglijst zien tussen scholen... en dat leidt tot een afrekencultuur. Het meldpunt Pur-slachtoffers heeft afgelopen weken honderden reacties gehad van mensen die ongerust zijn over de gezondheidsrisico's van vloerisolatie met puurschuim. Volgens het meldpunt zijn in 30 gevallen gezondheidsklachten gemeld. En daarbij gaat het om bewoners die vrezen dat hun klachten verband houden met de vloerisolatie. En ook hebben zich drie oud-medewerkers van isolatiebedrijven gemeld die ziek zijn geworden. Het gebeurt steeds vaker. Vrachtwagens die terwijl ze rijden worden beroofd. De laatste tijd vooral in Duitsland en eerder ook in Italië. Maar nu komen er ook meldingen uit Nederland. En dat gebeurt vooral s'nachts als het donker is, zegt Transport en Logistiek Nederland. Een vrachtauto rijdt ongeveer 80, maar die rijdt natuurlijk een, een vrij constante snelheid op de control. Boeven die gaan erachter rijden, die klimmen erop en die snijven vervolgens gewoon die pakjes open. Een hoge Egyptische rechter heeft de parlementsverkiezingen... voor volgende maand in Egypte opgeschort. De wet die de verkiezingen mogelijk maakt... moet volgens de rechter eerst worden goedgekeurd door het Constitutionele Hof. Het Hof moet bepalen of de kieswet aan de grondwet voldoet. Door het uitstellen van de parlementsverkiezingen... lijkt het er voorlopig geen einde te komen aan de politieke crisis... waar Egypte in verkeert. Het parlement werd in juni vorig jaar ontbonden... omdat de verkiezingen niet volgens de regels zouden zijn verlopen. SP-Kamerlid Van Gerven is in de Tweede Kamer in botsing gekomen... met zijn PvdA-collega Bouwmeester. Van Gerven vroeg een debat aan over anticonceptiepillen... maar kreeg daarvoor onvoldoende steun. De SP'er zei vervolgens... ik moet zeggen dat mij dat spijt... omdat er potentieel levens in de waagschaal worden gesteld... door deze handelswijze. Behalve door de Diana 35-pil zouden er mogelijk ook... door het gebruik van andere anticonceptiepillen doden zijn gevallen. Kamerlid Bouwmeester was kwaad over de uitspraak van Van Gerven. Er is hier iemand van de SP die zegt er komt geen debat... dus de rest die stelt levens in de waagschaal. Dat is niet waar, feitelijk onjuist en ik vind het ook zeer oncollegiaal... en eigenlijk onbeschoft dat u daar de rest van het parlement van beschuldigt... dus ik vind dat u dat gewoon terug moet nemen. Terugnemen, maar daar kwam het niet van. Presentator Clary Polak vertrekt bij het NOS-radioprogramma met het oog op morgen. Ze zegt dat ze de presentatie van het programma niet meer kan combineren... met haar dagelijkse ochtendprogramma op Radio 4, de Klassieken. Wie Clary Polak bij het oog opvolgt, is nog niet bekend. De Feyenoorders Tony Villena en Jean-Paul Boetius zitten bij de voorlopige oranje selectie... voor de wk kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Roemenië, later deze maand. Bondscoach Van Gaal heeft ook Mike van der Hoorn van FC Utrecht voor het eerst opgeroepen. Volgende week maakt hij de definitieve selectie bekend. Dan het weer. Het blijft vanavond droog. Morgen veel wolken, er valt wat regen en het wordt zo'n 10 graden. Later deze week meer regen. In het weekend daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. ABB verkeersinformatie De dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Er staat 80 kilometer file in totaal. De files die opvallen staan op de A7, afsluitdijk richting Heerenveen... tussen Bolsward en Nijland, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstrookken zijn daar dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda... voor knoop het Klaverpolder, 9 kilometer. Daar is een auto stilgevallen, de linker rijstrook is dicht. Op de N11 bodegraven richting Leiden is een auto met aanhanger geschaard. Voor wouden Wijpoort staat 2 kilometer, de rechter rijstrook is dicht.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 Bijna zeven minuten over vijf. Goedemiddag. Het hoge woord is eruit bij Michael Bogert. Ik heb ook uh, doping gebruikt. Ik heb uh, epa gebruikt, cortisone gebruikt... en uh, de laatste jaren van mijn carrière ook nog uh, bloedtransfusies gedaan. Zijn bekentenis de afgelopen jaren hoorden we een andere Bogert. Ik heb nooit doping gebruikt. Nee, nooit. Never. Dat is klinklare onzin wat, uh, wat, wat daar staat... dat ik uh, een, aan een machine zou hebben gelegen. Ik ben nooit in Wenen geweest om uh, te laten behandelen. Nee. En je hebt nooit over... Bloeddoping of weet nee, ik veel nee, hoe dat, nee, dat, dat heb je nee, nooit nee, meer gehad. Nee, nee, nee, en daar blijft het voor dit moment bij. Daar blijft het voor altijd bij. Nooit, never. Nou, vandaag gaf je toe, EPO, cortisone, bloeddoping. dan verslaggever Gio Lippens. Gio, uh, voel jij je belazerd? Ik hoor net Marge Meent, jouw collega. Nee, ik voel me niet belazerd. Omdat, uh, laten we zeggen, de donkerbruine vermoeders waren er al enige tijd. Uh, dan druk ik me nog voorzichtig uit. Het was eigenlijk wachten op die bekentenis. En die bekentenis kwam eindelijk vandaag... Ja, ik kan niet zeggen dat ik verrast ben door de bekentenis. Bogert heeft gewoon heel... Voorzichtig en met, met, met, met echt heel zorgvuldig kiezen van zijn woorden, heeft hij verteld wat hij zelf heeft gedaan. Hij heeft geen netwerk blootgelegd, dat wilde hij niet, hij wilde geen namen noemen gewoon sec de feiten rondom hem. En dan vraag ik me nog af, wat heeft hij allemaal uh, niet verteld? Ja, want, want jij hebt het vermoeden dat er nog van alles is... wat hij niet verteld nou heeft. Ja, hij heeft in ieder geval geen namen en rugnummers genoemd. En laten we eerlijk zijn, dat zijn we de laatste tijd wel gewend. Uh, Mikkel Rasmussen, zijn ploeggenoot, zijn voormalige ploeggenoot. Uh, Danny Nelissen. Danny Nelissen heeft uh, namen genoemd. Uh, er zijn er wel meer die namen hebben genoemd. Thomas Dekker, daarvan weten we dat hij bij de dopingautoriteit... Uh, namen heeft genoemd. Bogert zegt, ik heb het allemaal zelf gedaan. Ik ga niet uitweiden over de systematieken. Ik ga niet vertellen wie mij het spul heeft geleverd... hoe ik uh, ermee ben omgegaan. Hij heeft zelfs niet verteld wanneer hij precies welke doping genomen heeft. En daarmee houdt hij toch wel een klein beetje intact... dat al die overwinningen, ja, die, die overwinningen die hij geboekt heeft... Amstel eens uh, die prachtige etappe naar La Plagne, want dat blijft natuurlijk mooi. Maar dat houdt hij wel nog intact, dat dat mogelijk schone overwinningen zijn. Ja, daar kun je natuurlijk van denken wat je wil. Zeg, ik kan me voorstellen dat iedereen al een hele tijd achter hem aan zat. Iedereen van de wielerjournalistiek en misschien ook buiten de journalistiek uh, wilde zijn bekentenis hebben. Weet je hoe het nou uiteindelijk tot stand is gekomen? Had dus NOS, Telegraaf, NRC Handelsblad. Ja, alle drie exclusief. Hè? Dat is wel heel erg mooi. Uh, maar ja, zo gaat dat in deze wereld. Uh, dat is allemaal via zijn management uh, gelopen. Patrick Wouters is uh, de grote man achter uh, Michael Bogert. Uh, goede manager trouwens in de sport. En die heeft uiteindelijk die, die partijen bij met elkaar gebracht. De kranten die hebben op maandagavond met Michael Bogen gesproken. Gisterochtend heeft mijn collega Kees Jongkind uitgebreid met hem kunnen praten. Die heeft ook op maandag ja, een voorgesprek gehad. Duidelijk gemaakt van: oké, okay, maar wat willen we? Niet al te veel op, op details ingegaan, want dan haal je toch de spanning uit zo'n gesprek. Ja, en wat ons betreft was het gisterochtend was het uiteindelijk het uur uur. En toen hebben ze anderhalf uur in een geblindeerde ruimte gezeten... in uh, Oudekerk aan de Amstel. En, Waarom uh, in een geblindeerde ruimte in Oudekerk aan de Amstel? Dat heeft met televisie te maken, Lucella. Moet je me allemaal niet precies vragen, maar dat heeft te maken... dat ziet er wel mooi er uit. Er wordt dan Een plek... mooie zwarte achterwand en dan zie je Bogut daar zitten. Dan kunnen we ons volledig op zijn verhaal concentreren. Is ja, ik, ik ben dan een soort romanticus. Ik denk dan meteen, dat is ook gedaan om te zorgen... dat niemand daar naar binnen kan kijken en denkt van... hé, hey maar wacht eens even, Michael Bogert zit daar... met uh, een cameraploeg van de NOS. Ja, waar zou Hier dat over gaan? Precies. Hey, hij gaf zelf aan in een van de kranten dat hij uh, ook wel een beetje had zitten wachten... om te kijken of ze met z'n allen... iedereen die nog niet bekend heeft en wel gebruikt heeft... met z'n allen een soort van pardon voor ja, zichzelf zouden kunnen... Tafel, of een hè? algemene bekentenis zouden kunnen afleggen. Dat, dat is dus niet gelukt. Hè? Hij de... zegt dat hij de anderen niet mee heeft gekregen. Um, en dan denk ik, ja, als je dan toch kijkt hoeveel mensen er inmiddels allemaal uh, bekend hebben in het Nederlandse wielrennen, Laten we de voormalige Rabo-ploeg, inclusief Bogert, zijn dat nu al acht mensen die uh, bekend hebben dat ze, dat ze doping hebben gebruikt. Dan denk ik van nou dan heb je een mooie tafel gevuld als je met die acht afspraken maakt. Ik weet ook bijvoorbeeld van de voorzitter van de KMU, Marcel Wintels, dat zijn oorspronkelijke plan was om de belangrijke uh, figuren uit die tijd... Uh, waarvan nou ja, het vermoeden ging dat ze doping hebben gebruikt... om die inderdaad achter een tafel te krijgen... en dan inderdaad met één verhaal naar buiten te komen... van jongens, dit was aan de hand toen. We konden niet anders, we hebben gevolgd... we hebben gedaan wat de anderen hebben gedaan. We moesten wel mee, want we wilden zo graag prestaties leveren. En dat is er gebeurd. Maar blijkbaar hebben ze niet al die mensen op één lijn gekregen... zodat uh, dat plannetje niet is doorgegaan. Maar... Bogert zei altijd, ik wil niet de kop van Jut zijn. Nee. Dus hij wilde niet de eerste zijn. Nou, dat is hij ook niet. Nee. Hij krijgt wel veel aandacht vandaag. Op wie wachten we nou eigenlijk nog? Ja, er zijn nog wel een paar namen hoor, waar we allemaal op wachten. En, en ja, zo zondig sensationeel te willen doen... maar natuurlijk de naam Erik Dekker gonst uh, rond uh, Jeroen Blijlevens. Uh, de tijd van TVM sowieso. De TVM-renners uit dezelfde tijd dat die Rabo-renners... Uh, ja, uh, moest, moest, moesten vluchten in de doping om, om mee te kunnen met de buitenlandse renners. Ook die renners van TVM hebben toen ook gepresteerd. Dus ja, daar wachten we nog op. Lippens, was dat. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Dan Syrië. De internationale aanpak van de problemen in Syrië is een rampzalig mislukking. Dat vindt de Britse minister Heek van Buitenlandse Zaken. Our policy has to move towards more active efforts to prevent the loss of life in Syrië. And this means stepping up our support to the opposition... En daarbij increasing de pressure on the regime to accept a political solution. Groot-Brittannië vindt dus dat de Europese Unie meer stappen moet nemen om dat conflict op te lossen. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. Sander, afgelopen weekend speelde hij hier ook al op. Hè? En dan vraag je wel ja. af: wat, hoe ziet hij dat voor zich? Welke stappen wil hij dat er gezet worden? Nou ja, wat, wat hij kan binnen het wapenembargo... wat Europa nog steeds uh, van kracht heeft laten zijn uh, rondom Syrië. Dus hij kan niet alles wat hij wil. Maar wat hij wel kan, daar is hij vandaag concreter in geworden. Panzervoertuigen bijvoorbeeld, uh, kogelwerende vesten en helmen, communicatieapparatuur training, dat soort dingen. Dus uh, eigenlijk heel veel, uh, maar geen kogels uitkomen, want dat mag niet van Europa op dit moment nog. Dat wil hij aanpakken, maar binnen wat hij op dit moment mag, doet hij het mogelijke. En doet dat dan een beetje denken aan, aan, uh, aan, aan Libië, die situatie, of niet? Nee, verre van, want daar uh, was de NAVO actief aan het bombarderen. Dus uh, een, een, een, een, uh, een no-fly-zone of het actief uitschakelen van uh, Syrische panzervoertuigen... Uh, nee, dat is allemaal volstrekt niet aan de orde. Het is uh, heel voorzichtig, een klein stapje. Maar ja, het is wel weer meer en uh, openlijker dan wat er tot nu toe gebeurd is. Ja, en dan komt hier het laatste bericht binnen dat de zetel van Syrië... bij de Arabische Liga, dat hij zojuist officieel is toebedeeld aan de Syrische oppositie... Heeft, heeft dat nog invloed, denk je, op wat de Europese Unie dan misschien kan doen? Uh, ja en nee. Kijk, het, het net sluit zich rondom de Syrische president. En uh, eerder was uh, Syrië geschorst als lid van de Arabische Liga, daarna gerailleerd. En nu is die stoel, die positie, officieel toebedeeld aan de Syrische oppositie. Maar goed, dat, dat is allemaal symbolisch natuurlijk. En dat zal de strijd op de grond niet beïnvloeden. Dat wat Heek heeft toegezegd, de Engelse minister van Buitenlandse Zaken, zal dat wellicht een beetje. De oppositie die is daar ook blij mee, maar zegt het is natuurlijk veel te laat en het is ook nog steeds veel te weinig. Dit is iets wat we kunnen gebruiken, maar uh, om uh, de strijd serieus te beslechten... op korte termijn hebben we heel veel meer voor nodig. Goed, en dan is er nog een ander bericht hè, over Syrië. Want de VN die meldt ondertussen dat de vluchtelingenstroom is opgelopen... tot zeker ja. 1 miljoen mensen. Hoe, hoe komen ja. ze aan dat aantal... Ja, je kunt je de, de machteloosheid bijna van Heek wel een beetje voorstellen. Hè, de toon die, die hij uh, sprak. Want dat is een cijfer wat hij natuurlijk ook kent. Leg daarnaast het cijfer van die uh, 70, misschien inmiddels wel 75.000 doden. En dan niks doen. Dus dat, dat is de achtergrond. De VN die komt aan dat aantal door uh, het aantal geregistreerde vluchtelingen op te tellen... bij het aantal mensen wat gevlucht is en uh, zich niet geregistreerd heeft... maar wel hulp ontvangt. En dan zitten ze aan een miljoen. ja moet je een beetje ook weer als symbool. Want als dat inderdaad zo hard gaat, met name dit jaar zegt de VN... een enorme toename van het aantal vluchtelingen... dan zitten we nu alweer ruim over dat miljoen heen. Dat zitten we toch, denk ik. Want als ik hier direct om me heen kijk... gisteren gesproken met iemand in het noorden van Libanon, een vluchteling... die wel uitkijkt om zich te registreren. Hij zegt namelijk, de Limanezen die werken samen met de Syriërs. Als ik me registreer bij de VN, ben ik het haasje. Die mensen heb je. Je hebt mensen die gewoon hun spaargeld aan het opmaken zijn. Die zitten hier in huurhuizen, maar ook bijvoorbeeld in Jordanië, in Egypte. Dat zijn mensen, als het geld op is, die gaan zich registreren. En dat zijn allemaal groepen die nog niet eens meegerekend zijn. Dus een miljoen, maak er maar heel veel meer van. Sander van Horn. U krijgt de verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Het is wat minder druk dan gebruikelijk. Op woensdag er de 70 kilometer file. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7. Afsluitdijk richting Heerenveen. Tussen Bolsward en Nijland staat 2 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. En de langste file staat op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moedijbrug 10 kilometer. Daar is een auto stilgevallen. De linker rijstrook is dicht. Het probleem is dat de Berger ook in de file staat. Het verkeer vanuit Rotterdam kan ook omrijden via de A29. Het is 16 over 5. Roel van Velsen. Baby, get higher. van Velsen. Huisjesmelkers, die moeten op hun tellen gaan passen. Minister Blok wil ze namelijk harder aanpakken. Boetes bijvoorbeeld als je je pand met huurders laat verpauperen. Onze verslaggever Jeroen Jager is in Utrecht. Jeroen, en jij bent in zo'n huis van een zogeheten huisjesmelker. Ja, een studentenhuis, Lucella hier wonen. Vijf studenten, toch, Jim? Ja, dat dat klopt. Met z'n vijven ja. zitten zie je. Met z'n vijven dus, en het dus ziet nou ja, er slecht die, uit. Ja, er is wel echt achterstallig onderhoud. De vraag is een beetje uh, van wat is een huisjesmelker? Ik zou zeggen hiervan wel. Maar uh, Jet, vind jij dat de eigenaar hier een huisjesmelker is? Nee, er is wel heel veel achterstallig onderhoud. Maar ik vind niet dat je dat meteen tot huisjesmelker kan rekenen. Want... Waarom niet? Ja, we worden niet echt in een fijne situatie gebracht. Het is leefbaar en het is niet gevaarlijk. Dus dan vind uh, ik niet... Even over die leefbaarheid. Even deze deur open. Tada! Dit is een hele kleine kast. En daar... hey, daar zit een... Een douchecabine. Ja. Toch wel leuk leuk bedacht. Hij, ja. En hij doet het, hè? Ja, het is een goede douche. Het is ja. klein, maar fijn. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, uh, hoor je dat deze uh, huurders helemaal niets doen. Maar de huurders... Want jullie zitten hier nog maar net ja, een week, zomaar. twee weken, een maand. Uh, andere huurders die hiervoor hebben gezeten, die heb ik gesproken. Uh, Carolien Roelofs. En ik uh, wilde van haar want zij ging wel actie ondernemen. Wat vond zij van deze woning? Ja, nou ja, minder fijn wonen. Het was gewoon heel klein. Niet schoon, ja, zoals ik al zei, vies. En als er iets gerepareerd moest worden, dan duurde het heel lang... voordat dat uiteindelijk een keertje gerepareerd werd. En je had een kamer daarvan? Ja, ongeveer 12 vierkante meter. Hoe, en betaalde? 3,50 per maand. Veel te duur? Ja, veel te duur. Volgens de huurcommissie was het 80 euro per maand te veel. En hij ving voor dat huis vijf maal, nou, gemiddeld 300 euro? Ja. Ja, zoiets. Nou, ja, dus eigenlijk meer, want degene die naast mij zat had een kleinere kamer, maar betaalde uiteindelijk meer geld per maand, omdat hij per keer dat er iemand verhuisde, de huur omhoog gooide. Oh ja. Dus zelfs voor de kleinere kamer was het dan niet van 3,70 per maand. Ben je het gaan aankaarten? Ja, ik ben uh, dus naar de site van de huurcommissie gegaan en daar dat uh, puntensysteem dat, uh, uh, ingevuld. En daar kwam het inderdaad uit, 80 euro per maand te veel. Um, toen werd ik door hem gebeld. En hij was uh, ja, nogal boos. Zo van, ja, je wil blijkbaar uh, problemen krijgen. Dan zal je ze krijgen. En ik ken allemaal uh, grote negers met grote Duitse herders... die helemaal lijf van de drugs op hoog Hoogkaterijnen rondlopen. Die wel een keertje komen opzoeken. En, uh, blijk... Dat heet bedreigen? Ja, dat heet inderdaad bedreigen. Maar ja, toen ben ik uh, verhuisd. Eigenlijk wilde ik dat niet doen. Want ik wilde er heel graag er wel echt een ding van maken. En dat gewoon doordrukken voor het nee. hele huis. Maar via, via, via kwam ik een hele grote kamer tegen voor heel weinig geld in de binnenstad. Dus dan ben ik hem gewoon gesmeerd. Verlost. Ja, ja, het was echt een opluchting, moet ik zeggen. Is dit ja. nou, uh, Ico Koevoets uh, van de studentenvakbond hier, uh, een probleem, uh, die huisjes melkens? Uh, maar uh, komen er veel klachten binnen? Nou ja, wat we hebben. Is we hebben een eigen rechtshulpbureau. En daar zie je wel dat er heel veel klachten binnenkomen. Dat zijn hele variërende klachten. Hoor. Dat kan een, iets heel kleins zijn met een, een uh, verbouwing waarbij ze overlast hebben. Of juist of huurprijzen die heel, uh, veel hoger liggen dan normaal. En het kan ook een hele grote achterstallig onderhoud zijn. Goed dat blok uh, wat doet? Um, ja, zeker. We zijn daar heel blij mee. Um, vooral omdat wat je nu ziet is dat mensen kunnen wel. Uh, er iets mee doen en dan kunnen ze vaak zover krijgen... dat het onderhoud misschien wordt gepleegd. Maar de mensen worden niet echt aangepakt. En je ziet dat daardoor duizend melkers vaak kunnen ontvluchten. En er zijn voor, ja, voor die persoon ook tien anderen. Goed, nou, dat, uh, dat is goede nieuws. Dat Blok dus nu inderdaad uh, een middel in handen krijgt... om de boel aan te pakken. Jeroen de Jager was dat vanuit Utrecht. Een kameel op de Poolcirkel. Je hoort nog eens wat. In de Noordelijke IJszee vonden... Er zijn fossiele resten van het beest gevonden. John de Vos is paleontoloog. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een kameel op de polcirkel. Ik plaats die niet zo snel zo noordelijk. Was het bekend dat daar kamelen hebben geleefd? Nee. En bij het berichtje veerde ik ook helemaal op. Ja. Een geuze kameel gevonden in het ogen noorden. Um, maar als ik het artikeltje ga lezen... en ik heb hier het BBC News Science and Environment site... Ja, dan wordt mijn enthousiasme iets getemperd. Want als ik krijg van reuze kamelen gevonden, verwacht ik ook reuze skeletten. Maar dat hebben ze niet. Want wat hebben ze dan wel? Ze hebben sinds 2006 drie expedities gedaan. En ze hebben een dertigtal fragmenten gevonden van botten. En ik zie graag hele botten natuurlijk, want ik wil graag weten hoe het is. En daar hebben ze het uh, uh, eiwitten uitgehaald, proteïne. En op grond daarvan, dat hebben ze geanalyseerd... zijn ze tot het, de conclusie gekomen dat het een kameel was. En, en, en is, is dat een logische methode om op basis van eiwitten te zeggen... of iets groot of klein is? En of uh, het een kameel is? Nee, tenminste niet dat ik weet. Maar uh, ik kan het moeilijk ontkennen, want ik heb het originele verhaal niet gelezen. Maar, dus mijn enthousiasme wordt steeds minder. Hmm. En um, ja, dan... Uh, Um, want, want kan het dan nog wel zo zijn dat het wel een kameel is, maar misschien niet zo groot? Of zegt u nou, misschien is het überhaupt wel geen kameel, want dat kan je helemaal niet uit een eiwit destilleren? Uh, nee, nou, als zij zeggen ja, kan ik het moeilijk ontkennen. Maar als we <laughs> uh, het uh, met DNA hadden gedaan, had ik misschien nog iets gehad van, uh. maar eiwitten, uh, ja, ik kan het niet ontkennen. Maar ik eh, zie graag het hele skelet. Het Begrijp hele ik. We bellen u uh, eigenlijk gewoon te vroeg. Maar zijn er wel verhalen geweest over kamelen daar in dat gebied? Of, of uh, is dit een volslagen nee. verrassing? Nee, voor zover ik weet niet. En ze hebben het over 3,5 miljoen jaar. Toen waren er ook die ijstijden nog niet. Dus het was ook niet uh, zo koud zoals we nu suggereren. Uh, want nu hier laten ze die beesten een beetje in de sneeuw uh, lopen. Uh, arme beesten, en ze hebben grote ogen... zodat ze veel licht kunnen vangen... Hè, in gedurende het, uh, de wintertijd. En dan zou ik zeggen, als het kameel was, nou, dan ga ik toch lekker naar het zuiden. Hmm. En dan ga ik toch lekker gras daar eten. <hums> um, uh, ja, ik, ik geloof dit... het eigenlijk al niet meer, meneer De Vos. Weet u, ik ja. stel voor dat u het, het originele artikel gaat uh, te pakken krijgt... en als u nou denkt, het, het slaat toch ergens op... het was wel een grote kameel daar, 3,5 miljoen jaar geleden... dat u ons dan nog even terugbelt. Okay, Is dat, dat een, goed, een idee? goed idee? John de Vos, paleontoloog. Dank u wel. Goede middag. Nederland krijgt een 8 en uh, komt daarmee op de tweede plaats als homovriendelijke toeristenbestemming. Dat uh, kan je lezen in de Spartacus Gay Guide. Dat is een reisgids voor homoseksuelen. Een tweede plaats op de wereldlijst. Uh, nou, dat klinkt voor Nederland niet gek. Uh, Mark-Robin Visser gaat eens even kijken wat hij ervan vindt in Utrecht. Dat is ook uh, ja, dat is beter. Wij, uh, wij nemen het er even van hè, op de Oude Gracht. Uh, de vlag hangt uit. Het is mooi weer, we kunnen lekker buiten staan. En we worden eventjes uh, gefotografeerd, want we gaan op de, op de website. Het gaat op de Facebookpagina. Uh, de Facebookpagina van, mag ik wel zeggen, een van de oudste homo-cafés in Nederland. Dat klopt, ja. Bodytalk bestaat uh, deze maand 26 jaar. Dus, uh, Gefeliciteerd. Dankjewel. je Meneer Zweers, ja, nog een andere reden misschien om uh, tot felicitaties over te gaan... is de publicatie van die reisgids, die homo reisgids Spartacus. Spartacus heet die... Uh, we moeten even zeggen dat niet iedere homo daarmee onder zijn kussen slaapt. Maar het is toch een indicatie hè, in de wereld van dat Nederland. Uh, er worden nog, nog veel meer foto's ja, gemaakt. er zijn zoveel zo, zo populair. U, waar bent u van dan? Waar ja, bent u ik van? Ben. Ja? Ik ben zijn vriend. Oh, u bent zijn vriend. Ja, um, Spartacus dus. Nederland in, staat hoog in de, in de ranglijst van homo-vriendelijke vakantielanden. Wat zegt dat u? Uh, nou ja, op zich denk ik dat het uh, voor een groot gedeelte klopt. Uh, ik denk dat heel Nederland toch wel behoorlijk uh, homo-vriendelijk is. En dat uh, toeristen uh, ja, een prettige vakantie kunnen hebben in Nederland. Maar wat is homovriendelijk? Ik bedoel, Misschien in vergelijking met de rest van de wereld is Nederland redelijk homotolerant. Maar uh, ik heb onlangs nog een documentaire van de NCFV gezien van Frans Bromet. Over homostellen overal in Nederland die gepest worden. Je hoort allerlei incidenten. Hoe is het hier in Utrecht bijvoorbeeld? Nou, uh, ik uh, sta heel vaak uh, hier aan de deur. En uh, dan uh, wordt het toch regelmatig op een, uh, op een avond wordt uitgescholden. En dat, uh, dat, dat kun je soms vier keer of tot vijf keer of tot tien keer op een avond meemaken. Dat is eigenlijk een beetje business as usual. Heel, uh, ja, klopt, klopt. Ja. Wordt dat erger? Nee, het wordt niet. Tenminste, ik heb niet het idee dat het erger wordt. Maar het is wel iets van de laatste jaren. Homotourisme, want daar hebben we het eigenlijk over. Dat is echt een vak apart, hè, zou je kunnen zeggen. Uh, ik denk dat homotourisme wel een vak apart is. Uh, want ja, je hebt toch wel een beetje uh, daar wat dingen voor nodig. Je moet genoeg uitgaansgelegenheden hebben in een uh, stad. Uh, je moet uh, homovriendelijke hotels hebben. Je moet uh, een uh, bevolking hebben die... Uh, die tolerant is voor, voor homo's. Dat zijn toch wel voorwaarden voor een, voor een homofienlijk uh, stad of land, zeg maar. Ja, en zijn, is dat ook de reden, denkt u, dat, dat, we, dat Nederland als land... nu zo hoog in die Spartacus komt? Ik denk dat dat zeker meespeelt. Ik bedoel, we zijn, we zijn voorlopers op, wat betreft uh, allemaal wetten... tegen discriminatie. We zijn voorlopers wat betreft het homohuwelijk. Uh, en uh, ja, een voorbeeld voor vele landen. En ik denk dat daarom Nederland nog steeds uh, hoog aan staat geschreven. Ja, een voorbeeld voor vele landen. Maar toch zijn er nog heel veel uh, mannen... En vrouwen die niet hand in hand met elkaar durven lopen, ook in Nederland. Klopt, ja. ja ik, als mensen dat mij vragen van god, uh, kan ik in Nederland overal hand in hand lopen? Dan zeg ik van nee, dat kan niet. Dat kan niet. En wat voor tips geeft u dan als mensen zo'n uh, vraag hebben? Nou, ik geef dan wel de tip om eerst om je heen te kijken. van uh, Wat voor mensen lopen er allemaal uh, bij jou in de buurt? En uh, ja, dat soort dingen. Je moet op je hoede zijn? Je moet echt op je hoede zijn, ja. Ja. ja. Maar wat zegt dat dan uiteindelijk, dat die Spartacus Nederland zo hoog neerzet? Nou, ik denk dat het wel, uh, wel heel, heel belangrijk is en heel goed is. En ik denk dat ze voor een groot gedeelte ook uh, helemaal gelijk hebben dat nummer, Nederland dan nummer één is. Ja. Nou, bedankt. Graag gedaan. Is er verder nog nieuws? Nou, weinig eigenlijk. Ja, we vieren binnenkort al 26 jaar bestaan. Dat oh, is het enige. Dat is dat toch weinig. ook nieuws? Ja, dat is uh, groot nieuws op zich. Ja, is, uh, ja, ik heb uh, het café nu 26 jaar en het is een leuke, uh, leuke aangelegenheid. Veel plezier. Dankjewel. Fijne weers was dat van Body Talk Café.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 Vanavond in Debat op 2. Kwart over 9 live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. De Nationale Carrièrebeurs. 15 en 16 maart in de Amsterdam Rij. Kijk op carrièrebeurs.nl. Radio 1. Het NOS journaal. Wat krijgt u van Mark Visser. Groot-Brittannië gaat onder meer gepanserde voertuigen sturen naar de opstandelingen in Syrië. Oppositieleden kunnen die gebruiken om zich veilig te verplaatsen. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, is de stap noodzakelijk om levens te redden. Door de strijd van de Syrische oppositie tegen het regime van president Assad zijn al zo'n 70.000 mensen omgekomen. Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall schrapt in Nederland 500 banen. Bij het hele bedrijf gaan vanwege de reorganisatie de komende 2,5 jaar 2500 arbeidsplaatsen verloren. Nam in 2009 het Nederlandse energiebedrijf Nuon over. Het bedrijf zegt nu te moeten snijden in de kosten. omdat de vraag naar energie laag is en er sprake van overcapaciteit in Europa. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas is de kist met het lichaam van president Chavez door de straten gedragen. Hij is van het ziekenhuis naar de militaire academie gebracht. waar hij wordt opgebaard. Honderdduizenden rouwende aanhangers hadden zich op straat verzameld. om afscheid te nemen van hun president. De Egyptische parlementsverkiezingen die volgende maand zouden worden gehouden zijn opgeschort. De wet die de verkiezingen mogelijk maakt, moet volgens een hoge Egyptische rechter eerst worden goedgekeurd door het constitutionele hof. Door het uitstellen van de parlementsverkiezingen lijkt er voorlopig geen einde te komen aan de politieke crisis waarin Egypte verkeert. Er komt een commissie die gaat kijken of elektronisch stemmen alsnog kan worden ingevoerd. Sinds 2007 is het gebruik van stemcomputers in Nederland verboden en wordt er met biljetten gestemd. Volgens minister Plasterk is sindsdien de techniek voortgeschreden. Een pijnlijk foutje van FC Groningen-directeur Nijland... Hij heeft per ongeluk in het centrum van Groningen... een grote politiemacht op de been gebracht. Nijland was in het kantoor van burgemeester Reewinkel... aan het wachten op zijn afspraak... toen hij in gedachten verzonken op een knop drukte. Die knop bleek later de alarmknop van de burgemeester te zijn. En automatisch werd een grote politiemacht opgetrommeld... die naar de Grote Markt snelde. Het is onbekend of de kosten van de politieoproep... op Nijland kunnen worden verhaald. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weer. Gert Iemstra. Ja, vanavond uh, komt steeds meer bewolking opzetten vanuit het zuiden. En vannacht is het dan op de meeste plaatsen bewolkt. Het blijft wel droog. De temperatuur daalt naar een graad of twee in het noorden... waar nog wat opklaringen zijn, tot zes graden in het zuidwesten. En morgen is het bewolkt. In de loop van de dag gaat het een beetje regenen. En de regen begint in de loop van de ochtend in het zuidoosten en zuiden van het land. Breidt in de middag uit ook over het noorden. In het noorden is s ochtends nog kans op wat zon. Het wordt een graad of 9 in het noorden tot 11 graden in Limburg. De wind waait morgen uit oost tot zuidoost, is in het zuiden zwak. In het noorden staat duidelijk meer wind, matig tot vrij krachtig. In het warre gebied later zelfs krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vrijdag is er ook veel bewolking. Plaatsen kan dan wat regen vallen. In grote gebieden blijft het droog. Er zijn dan ook grote temperatuurverschillen. 6 graden in het noorden tot plaatselijk nog 15 in het zuiden. In het weekend vindt een overgang plaats naar aanzienlijk kouder weer... met 5 graden overdag. En s'nachts lichte vorst en kans op natte sneeuw. De files worden vandaag bijgehouden door Edwin Gertsen. Er zaten 90 kilometer file in totaal. dus wat minder druk dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Eén file valt op op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat tussen Ridderkerk en Dordrecht 10 kilometer. Daar stond een auto stil, maar de weg is nu weer vrij.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 Na veel ontkenningen, vandaag dan toch die bekentenis van Michael Bogert... dat hij doping heeft gebruikt, EPO, cortisone, nou, nog zo wat middelen. Egon van Kessel is oud-bondscoach, jarenlang ook vertrouwensman van Bogert geweest. Goedemiddag, meneer van Kessel. Goedemiddag. U heeft vanochtend nog met hem gesproken, hè? Ja, inderdaad. Uh, nadat ik het gelezen had, heb ik op hem gebeld. En uh, dat was eigenlijk een opvallend gesprek. Hij was uh, heel uh, ontspannen. Uh, ik denk dat hij zelfs opgelucht was... Maar er uh, is natuurlijk heel veel gebeurd de laatste weken. En, uh, de druk, natuurlijk de druk liep op. Ja, ja, ja. ja en, en, en wist u het eigenlijk dat hij uh, doping heeft gebruikt? Ik uh, kreeg pas vermoedens uh, toen Sellerbondscommissie werd. Dat was in 2005. En uh, na die tijd, dan hoorde je wel eens wat, je ving wat op. Maar uh, daar bleef het wel bij. Dus en, het is nooit waar... echt... Nee, u wist het niet, maar waar bestonden die vermoedens dan uit? Ja, je hoort wat. Je ziet wat. Uh, wat zag u? Je krijgt, je krijgt uh, signalen van, uh, van, van mensen... Uh, eromheen, uh, die, die eromheen hangen, die erbij horen. Maar het ging niet alleen over boven, het ging over, uh, ook over andere renners. En ja, dat is gewoon heel moeilijk om daar goed mee om te gaan. Ik heb wel eens geprobeerd bij de UCI om daarachter te geraken. wat is er gaande? Uh, heb ik er reden om renners thuis te laten? Maar daar kreeg je geen, uh, geen respons op dat... Uh, Mens gaat het onder de privacy, noem maar op. Dus daar kon je heel weinig mee. Je kunt, slecht op, je kunt slechts op, op vermoedens kun je niet mensen thuis laten. Dat is onmogelijk. En, en u zei, ja, je, je ziet wat, wat, wat zag u? Je kijkt naar uitslagen, je kijkt naar de tv. Je, je zit zelf in koers. Je ziet renners die bij de jeugd niks voorstellen. Die in één keer hard gaan rijden. Dan denk je bij jezelf, hoe is het toch mogelijk? Nou goed, dan vul je in wat er gaande is. En Dan weet je het wel. Maar nogmaals, het is... Maar je weet het, maar je vergoeden. weet het niet. Ja, want vroeg u het aan Bogert, want u was ook zijn vertrouwensman. Heeft u wel eens op de man afgevraagd, Michael, hoe zit het? Ik heb, uh, even rechtzijnlijk, ik, ik was erg close met hem tot 2000. Daarna zijn onze wegen iets wat uh, gescheiden. Um, ik heb hem pas opnieuw wat korter meegemaakt vanaf 2005. Nou, tot 2000 had ik echt het beeld. Het Nederlandse en daar is helemaal niks gaande... De uitslagen waren er ook niet naar. Ondanks al die bekentenissen, als je kijkt naar, naar, naar de uitslagen van Nianse Wierennen... de ontwikkeling van Nianse Wierennen na begin jaren negentig... zijn we alleen maar onderuit gegaan. Dus wat men ook heeft gedaan, het heeft niet geholpen. Of onvoldoende. Um, dus het was vaak ook bij mezelf vaak zoiets van... ja, dit kan toch niet waar zijn? Die mannen, die, we zijn geen favorieten... Je zag andere renners, andere landen, werd veel harder gereden. Dus ik had ook zoiets van, ja, het zal wel niet zo zijn. En u vroeg het niet als bondscoach aan hem? Dat is, dat is heel moeilijk, want op het moment dat je zoiets zou gaan vragen... aan een renner waar je een goede band mee hebt... en het is niet waar, dan is die band voor de rest van je leven voorbij. Maar je kan het toch vragen? Of, of is dat dan gelijk een motie van wantrouwen in het wielrennen? Ja, nou, het is niet alleen wielrennen. Dat is een meerdinger, want... Ik bedoel, vanmorgen maak ik het weer mee met de Nederlandse Bank, die ook je prijsgeven. Zo makkelijk is dat niet. Maar u dacht, als ik hem 2005 aan hem vraag op de man af. dan is mijn relatie met hem helemaal verpest. Het zou kunnen, ja. ja. Nou, dat is ja. toch ook opmerkelijk dan dat dat zo dat werkt? Is, ja, maar goed, je bent met mensen heel close. Eh, en je maakt het ook in het privéleven mee dat je iets over mensen wordt gezegd. en je weet verrekte goed als je het gaat navragen, het is niet waar... dat daarmee een vertrouwensrelatie of een band onder druk kan komen te staan. Men gaat er allemaal heel anders mee om. Het is gewoon heel moeilijk. Ja. En wat denkt u? Gaan er nu nog meer bekentenissen volgen? Ongetwijfeld. Ik denk dat deze week gaat de zaak Erasmus plaatsvinden. En het kan niet anders zijn dat er nog wat namen naar buiten gaan komen. Ja, want iedereen zegt nu, we wachten op Erik Dekker. Ving u daar ook dingen over op destijds? Zag u daar ook dingen bij waarvan u dacht, nou... Nou, Dekker is, is altijd een heel klasrijke renner geweest. Kijk, um, als ik zeg, ik had vermoedens over renners... dan praat ik over renners die bij de jeugd er niks van bakten. Dat hebben we ook gezien en die werden later heel erg goed. Dan had je het niet over Bogen, dan heb je het niet over Erik Dekker. Dat waren hele goede renners, dat waren heel klasrijke renners. Ik, ik heb het nog eerder over andere namen. En uh, pas in... 2000 en kunt je die, streven, die noemen... Welke namen? Nou, kunt u die noemen van die renners die in de jeugd niks voorstelden. en later wel goed gingen pre presteren? Uh, dat was voornamelijk bij Lans renners. Die ik met de junioren tegenkwam. die gewoon de mindere waren van de Lanse junioren. En ze werden later prof en rond de vier van de race onze jongens voorbij. Daar kan ik wel een hele uh, reeks namen noemen. Een gedeelte van is al lang uh, bij, de, bij de bekentenissen ja. geweest. Ja. Dat heeft weinig nut. Dat zag je gebeuren. En daar had ik vooral mijn twijfels over. Ik had echt altijd het idee. En het Nederlandse winnen was vrij zuiver. Dat was mijn idee. En in feite afgezet tegen de tijd van toen. Als je kijkt naar de uitslagen. Wat ze gedaan hadden, hebben ze gedaan? Niet goed. Hartstikke fout. Maar het stelde weinig voor, blijkbaar. En toen u hem vanochtend aan de telefoon had, Michael Bogert... bent u boos op hem geworden? Van Wat heb je me eigenlijk aangedaan? Met je le uh, ja, leugens, niet waarheid vertellen... Mm, niet boos, maar wel. Ik met hem gezegd: we moeten over een keer samen praten, op tafel zitten en uh, als alles even achter de rug is. En wat wilt heb, u dan? Ik heb wel wat. Nou, ik wil wel eens weten hoe het allemaal gegaan is. Wat is er nou precies gebeurd? Kijk, we hebben nu allerlei bekentenissen... maar daar kunnen we niks mee. Alleen bekennen is, is heeft geen nut. Hoe bedoelt wat u daar vooral, kunnen we niks mee? Nee, nou dan weet je, renner heeft gebruikt. Nou en dan. Het gaat er maar om dat die sportschool wordt. Ik heb te veel renners meegemaakt als Bondscoach die veel talent hadden, die het nooit hebben kunnen maken... omdat ze er niet aan mee hebben gedaan. Die zag een droom uh, kapot gemaakt worden. Daar kom ik voor op. Voor die mensen moet een oplossing komen. Ook voor de nieuwe, nieuwe jongeren die er zijn, die er niks mee te maken hebben. Het moet afgelopen zijn dat bereik je niet met bekentenissen. Dat bereik je met maatregelen, met structurele maatregelen. En niet met bekentenissen. Nou. Dat is een beetje mijn punt. En als u zo het verhaal van Michael Bogert hoort... kunt u zich voorstellen dat hij hierin terecht is gekomen... dat hij zich erin heeft laten zuigen in dat hele systeem van doping? Als, als u hem kent als persoon, kunt u zich dat voorstellen... dat hem dat overkomen is en dat hij niet heeft gezegd... ho, tot hier en niet verder, ik stap eruit... Nou, daar wil ik ook juist met, met, met hem over hebben nog eens. Want ik ken hem als vroeger als een, als een heel integer en, en, en, en goed mannetje. Dat geldt ook voor een paar andere renners. Uh, Steven de Jong was ook zo in, toen, toen ik dat hoorde, zei ik, hè, Steven. Um, ik, ik, ik kan het in het perspectief van die tijd... Hè, waarin uitslagen werden gereden... waarin dingen gebeurden dat niet kon. Hè. We hadden in de middel jaren 90 de gewiesploeg bijvoorbeeld... je met vier man weg op kop van een peloton in, in de Waalse Pijl, geloof ik. Dat kon gewoon niet. Je zag het gewoon gebeuren. Het kan niet. Je zag de nummers 7, 8 en 9 van de ploeg van Armstrong zag je Jan Oerig kapotrijden in de Tour de France. Dat kon gewoon niet. En in die context kan ik me eigen voorstellen... dat sommige renners niet de kracht hebben gehad... om zich daartegen te weeren op een normale manier. Het was gewoon ook onmogelijk blijkbaar. En dat ze zich dat ze toch zich hebben overgegeven aan het benemen van doping. Dat is ook gebeurd bij ik Marco Ik niet Bogert. goed, maar het is zo. En uh, als dit allemaal, als de storm een beetje is gaan liggen... gaat u met hem uh, nog eens even een kop koffie drinken om na te praten. Meneer Van Kessel, dank dat u onze gast was vanmiddag.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 No mercy for the king, no mercy. No mercy, gaan we gaan eens kijken hoe, hoe het op de weg is. Edwin Gerritsen. Met in totaal 70 kilometer file is het wat minder druk dan gebruikelijk op woensdag. De twee langste files staan op de A16 van Rotterdam naar Breda... voor de Drechttunnel 8 kilometer en op de A50 Arnhem richting Os... tussen Renkum en Knoop het Eewijk 8 kilometer. In de ochtend- en avondspits het NOS Radio 1-journaal. De politieke gast vanmiddag is Geer Koopmans, oud-Kamerlid van het CDA... tot vorig jaar Kamerlid. Goedemiddag, meneer Koopmans. Goedemiddag. En u was er weer even hè, vandaag in de Kamer. Ja, inderdaad. Met veel plezier loop ik toch weer rond. Ja, is het wel anders om daar nu rond te lopen als niet-Kamerlid? Uh, ja en nee. Uh, ja, je, ben, je hebt niet meer die verantwoordelijkheid die je toen had. En nee, er lopen nog steeds fantastische mensen rond. Uh, de bodes, mensen uit de bediening, ex-collega's, et cetera. Ja, en gisteren was er een debat over de crisis in de Kamer. Daar wordt op zo'n dag daarna natuurlijk over nagepraat. Hè. De, de, de vraag is welke partij helpt het kabinet? Hoe zou u nou de positie van het CDA samenvatten op dit moment? Ja, ik heb gisteren en de dagen ervoor ook de heer Buma horen zeggen... Nou, hij wil geen lastenverhogingen, hij wil alleen maar plannen steunen... die banen met zich meebrengen. Dat is zijn lijn. Ja, en is dat uh, meewerken of niet? Ja, ik denk dat het vergelijkbaar is met alle andere oppositiepartijen. Namelijk, ze hebben allemaal hun eigen wensen. En ze zeggen, nou, de regering kan kiezen. Als ze met onze wensen meedoen, dan willen wij best met deze regering meedoen. Ja, bij het CDA wordt wel vaak gezegd, de achterban houdt er niet zo van... als de partij niet constructief meewerkt met, met het kabinet. Zit daar wat in? Nou, ik denk dat de, de verwachtingen meer van een heleboel andere ook van media zijn geweest. Dan misschien ook wel in de politiek. Van, oh, het CDA dat doet zoals het altijd wel meedoet. Ook deze keer weer mee. En uh, nou, ik denk dat de fractie uh, een eigen uh, afweging maakt. En nog een keer, ik denk. Je ziet het ook bij alle andere oppositiepartijen. Ze zitten allemaal uh, ja, na te denken over hoe dat ze hun eigen standpunten... mogelijkerwijs kunnen koppelen aan het regeringsbeleid... en daarmee ook echt beleid kunnen maken. Ja, en waarom zet, zet het CDA dan zo vooral in op geen verdere lastenverzwaring? Want zoals Geert Wilders gisteren ook zei... die zei, ja, vorig jaar wilde het CDA dat wel, sprak het zelfs af in het vijfpartijenakkoord. Nu nou, het, niet. Is het een logische lijn? Nou, het grote verschil uh, uh, met vorig jaar is dat we vorig jaar in de positie zaten... dat we toen in een paar weken tijd... Aan Brussel moesten laten weten dat we onder de 3% zaten of kwamen met het, het, het Schatkisteakkoord. Dat is nu veel minder spannend omdat we tegelijkertijd verkiezingen gehad hebben met het uh, Kondouz-akkoord, het Lenteakkoord van vorig jaar en met de maatregelen die dit kabinet al genomen heeft... een aantal structurele hervormingen al op de rails hebben gezet. Zoals bijvoorbeeld het verlengen van de AOW-leeftijd. Ja, ziet u het CDA uiteindelijk toch wel een pakket steunen van het kabinet? Denkt u dat, dat ze uiteindelijk wel iets nou, dat is, zullen doen? Dat, dat is helemaal niet aan mij, maar ik hoor niemand zeggen... van wij, wij willen nooit meedoen. Nee, daar zullen ze best mee willen doen. Maar dan is het op de voorwaarden zoals de fractie dan formuleert. Ja. En ik denk dat ook van belang is uh, wat er gebeurt tussen werkgevers en werknemers. Maar dat geldt voor alle andere politieke partijen. Precies, daar hoorden we D66 ook. gisteren ook al over. Maar het maffen is wel een beetje dat nu eigenlijk... Uh, normaal zeg je de regering regeert en de Kamer controleert. Maar je hebt nou een beetje tegenovergesteld. Hè. De Kamer is de om het regeren regeert. en de regering die loopt een beetje te controleren. Uh -huh. Of dat het nog een beetje binnen de regeltjes is. Ja, Sest, het is bijzonder. Er speelt ook nog iets anders in de Kamer. Want uh, zo werd deze week bekend dat er een onderzoek komt... naar integriteitsregels van Tweede Kamerleden. Nevenfuncties bijvoorbeeld worden onder de loep genomen. Wat, wat vindt u ervan dat dat gaat gebeuren? Ja, ik denk dat het uh, volstrekt niet nodig is in Nederland om dat te doen. Uh, parlementsneden in Nederland uh, werken onder een vergrootglas. En terecht... En uh, ik heb er helemaal niks mee met een soort van streven... wat je steeds meer hoort dat Kamerleden geen enkele nevenfunctie uh, zouden mogen hebben. Dat werkt helemaal niet. Maar het blijkt dat niet iedereen eerlijk opgeeft uh, wat, hij, wat hij allemaal doet... naast het Kamerlidmaatschap, wat hij daarmee verdient. ook. Ja, moet je daar niet iets mee? Nee, dan moet je gewoon tegen elkaar. Je moet daar elkaar over aanspreken. En voor de rest hoef je niet de regels weer opnieuw tegen het licht te houden. Ik bedoel, als een kamerlid een nevenfunctie aanvaardt, dan moet je dat noteren. Tegelijkertijd, kamerleden zijn volksvertegenwoordigers. En als je van kamerleden mensen maakt die geen nevenfuncties hebben die dus ook nergens mee iets mee te maken moeten hebben... dan zou je eigenlijk ook kunnen zeggen... ze mogen ook nergens meer wonen. Je mag geen hagenaar meer zijn. Want uh, dan zou je bijvoorbeeld... Uh, voor de vestiging van het ministerie hier kunnen zijn. Geen Limburger. Je mag, geen, je mag misschien nog geen man meer zijn. Of geen homo. Of je mag niks meer. Bedoel, ja, maar er moet zit toch nog wel een verschil in tussen, tussen waar je woont en of je een nevenfunctie oh, hebt? Oh, dat weet ik helemaal niet. Want het kan van groot belang uh, zijn, uh, leren ten Limburger zou ik zeggen. Uh, dat je bijvoorbeeld, als je pleit voor investeringen in infrastructuur, dat je dat doet voor jouw eigen regio. En daar is ook helemaal niks op tegen. Daar hebben kiezers jou ook voor, het, voor uh, naar de Kamer gestuurd. Nee, even, je moet, je, je moet zelfs, ik, mijn grote probleem met dit soort discussies is dat je van de Kamer een soort van systematiek maakt... van onafhankelijke heiligen in een ivoren toren. Nou, dat moet je helemaal niet willen. Dat zijn volksvertegenwoordigers met belangen. Want had u bijvoorbeeld nevenfuncties waarvan u zegt... nou, dat was alleen maar heel prettig, hè, behalve dat u uit Limburg kwam... maar. Eh, prettig dat ik dat had. Nou, ik ben uh, vijf jaar voorzitter geweest van Scouting Nederland. Uh, nou, dat was een onbetaalde nevenfunctie. En hebben ze daar iets aan gehad? Fantastisch! Ja, ik heb lekker wat uh, voor Scouting kunnen regelen. Ja, en dan? ik zou nog veel meer willen hebben re kunnen regelen voor uh, jongeren en voor die vrijwilligers. Ja, heb ja wat heeft geregeld? Uh, ja? Ik heb bijvoorbeeld uh, uh, de verklaring omtrent gedrag. Dat is een verklaring die vrijwilligers uh, nodig hebben om, om te mogen gaan met kinderen. Uh, die heb ik voor gepleit om dat gratis te maken. Nou, met veel plezier. <laughs> en daar uh, was uw nevenfunctie goed voor. Ja, precies. Goed, u, uh, wat u betreft mogen ze die dus houden. Nou, dat komt maar wel een transparant heel, uh, erover. Ja, precies. Wel eerlijk opgeven bij Juist. de Kamervoorzitter wat je allemaal doet. Meneer Koopmans, dank. We hebben de actualiteit even doorgenomen. Graag gedaan. Goedemiddag. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Freddy Fontijn. VVD-europarlementariër Hans van Balen pleit voor militaire steun voor de rebellen in Syrië. BNR meldt dat hij samen met de leider van de liberalen in het Europees parlement, Kiefer Hofstad, een oproep heeft gedaan. Van Balen wil dat een coalitie van gelijkgestemde landen het vrije Syrische leger wapens levert. Ook vindt hij dat een vliegverbod voor de Syrische luchtmacht moet worden afgedwongen. Van Baal is ook voorzitter van de Liberale Internationale. Staatssecretaris Dijksma wil een taskforce voedselvertrouwen. Daarin moeten bedrijven en de overheid gaan samenwerken... Om, om consumenten het vertrouwen in voedsel terug te geven. Is uiteraard een reactie op de voedselschandalen, zoals het rundvlees dat van paarden afkomstig bleek. We willen ervoor zorgen vanuit het bedrijfsleven en de overheid dat dat voedselvertrouwen toeneemt, dat consumenten met een gerust hart kunnen blijven kopen. En dat is ook belangrijk, want we produceren veel, niet alleen in Nederland, maar we exporteren ook veel. Dus hebben we een gemeenschappelijk belang om ervoor te zorgen dat dat vertrouwen hoog is. En dat zei ze bij BNR. Presentator Clary Polak vertrekt bij het NOS-radioprogramma... met het oog op morgen. Ze kan de presentatie van het programma s'avonds tussen 11 en middernacht... niet meer combineren met haar dagelijkse ochtendprogramma... de klassieke op Radio 4. Niet meer s'avonds laat dus. Maar wel, zoals vanochtend... De zusjes Labec speelden le bal uit de jeu d'enfant van Georges Bizet. Goedemorgen, welkom bij deze woensdag-uitzending van de klassieke... Met heel veel mooie, eigenlijk al wat zomersklinkende muziek. Maar misschien verbeeld ik me dat wel. Buiten is het overigens nog heel grijs hier in Hilversum. Hoe dan ook. De Europese Commissie onderzoekt de financiële steun. die voetbalclub PSV heeft gekregen van de gemeente Eindhoven. Mogelijk voldeed de hulp niet aan de voorwaarden voor overheidssteun. In 2011 kocht Eindhoven grond van PSV en de gemeente betaalde daar 48,5 miljoen euro voor bijna. De grond werd vervolgens verhuurd aan de club. Op de eigen site schrijft PSV dat het met veel vertrouwen uitkijkt naar het aangekondigde onderzoek van de Europese Commissie. En over voetbal gesproken, het is pas over twee weken de wedstrijd van Oranje tegen Estland. Maar Feyenoord schrijft trots op de site dat nu nog twee Feyenoord-spelers door bondscoach Van Gaal zijn geselecteerd. In de voorlopige selectie van het Nederlandse elftal. Met deze twee erbij en Vilena zijn zeven spelers in de voorlopige selectie van Oranje Feyenoorders. Daarmee noemt de club zichzelf Hofleverancier en dat wordt druk herhaald op Twitter. De lokfiets die kennen we al. De politie in Gelderland gaat nu lokmobieltjes inzetten. En ook loklaptops en lokauto's om dieven op te sporen. Dat meldt Omroep Gelderland. Er wordt een zendertje ingestopt dat vanuit het politiebureau kan worden gevolgd. En die politie gaat die laptops, mobieltjes en auto's plaatsen op plekken waarvan ze weten dat er veel wordt gestolen. Voordeel van deze manier van werken is dat het politie nauwelijks manschappen kost. Prinses Kate heeft tijdens een werkbezoek haar mond voorbij gepraat... over het geslacht van haar baby. Tenminste, dat denken Britse media. Toen ze uh, tussen de massa doorliep tijdens het werkbezoek... kreeg zij van een vrouw een teddybeer cadeau en uh, ze bedankte netjes. En ze zei... Thank you, I will take that to my... D d tenminste, dat zegt de mevrouw die de beer gaf. Zij is er zeker van dat Kate ging zeggen to my daughter. Dat zeggen ze in de Britse kranten. Direct daarna vroeg ze nog, zei u dat nou echt? Zei u nou dochter... Maar Keet ontkende natuurlijk. Klinkt een beetje van, ik hoorde dat die had gehoord van die, dat die had gehoord nou, van die. Nou, dat is de die. eerste hand. Maar uh, de, de Britse media hebben weer genoeg om over uit te pakken. En wij dus ook. Na het nieuws van zes uur, dan uh, praten wij verder over het overlijden van Hugo Chavez, de president van Venezuela.